Ja, Stan Van Samang proficiat. Uh, vijf keer platina voor liefde voor het publiek. En uh, één keer platina al voor jouw uh, laatste album, Stan Van Samang. Dat moet je maar doen, hè, in uh, moeilijke tijden. Ja, uh, dat is waar. I, I, I, ja, met dat verschil dat ik daar niet meer voor gedaan heb als voor mijn andere platen eigenlijk. Dus dat is dan uh, een publiek dat daarin meegaat of niet. En daar ben ik ze uiteraard ontzettend dankbaar voor. Maar ik heb er niet harder aan gewerkt dan, dan, dan aan vorige platen of zo. Um, maar het is wel weer met heel het hart. Hè. Het is weer uh, met heel veel goesting een plaat gemaakt dat ik heel graag wou maken. En mensen appreciëren dat nog steeds. En dat doet mij heel veel deugd. En mensen blijven dat kopen. Dus ja, zalig hè. Een paar keer het Sportpaleis uh, gevuld uh, vorig jaar. Dit jaar gaat hij dat nog eens doen. Toch niet evident. Wel, ja, toch sowieso. ene keer dit jaar, 8 december. Staan we terug in het Sportpaleis. Jeei. Kijk de er kaart naar uit, jongen. Nee, dat, dat is zeker niet vanzelfsprekend. Dat besef ik. En ik, ik ben uh, de fans daar eeuwig dankbaar voor. Want zonder de mensen is in het Sportpaleis staan heel plezant. Maar als dat vol is, is dat toch veel leuker. En dat in het jaar dat uh, U2 ook uh, concerteert in, in Brussel. Met Joshua 3. Ik kan niet gaan, hè, Godverdek, hè. Vrijf het er nog maar eens in. Ik had heel graag gegaan. Ja. Die Joshua Tree die staat eigenlijk voor een boom die in moeilijke omstandigheden kan overleven. Eigenlijk is dat misschien een metafoor ook voor jouw carrière. Dat jij piekt op, op... moeilijke omstandigheden, blijkt. Ja, maar ja, de muziek zien die op zijn gat ligt, ik... dat is niet hè. Dat ligt niet op zijn gat meer. Dat is de, de... Vijf keer platina. Eén keer platina. Er zijn weinig artiesten die nog platina's kopen tegenwoordig. Ja, dat is waar. Uh, dat is van mijn graadmeter. Ja. ja, qua verkoop is dat inderdaad... Allee, of, of, of. Ja, er zijn veel mensen die graag horen wat dat ik doe. En, ja, dat is niet een doel op zich of zo, om platina of om gouden platen te gaan scoren. Ik, ik maak muziek omdat ik hem zelf heel leuk vind. En, uh, ik, ja, ik ben de mensen er heel dankbaar voor. Dat ze dat ook nog altijd heel tof vinden. Want daardoor kan ik, ik blijven doen wat ik het allerliefste doe natuurlijk. Dank je wel, Sama Samang. Alsjeblieft, graag gedaan, merci hè.